De actie is volgens het OM, zorg, het OM zorgvuldig afgewogen. In de aanloop naar Sinterklaas is het ook dit jaar weer een enorme klus om alle online bestelde cadeaus op tijd te bezorgen. Bij PostNL ontstonden vandaag problemen. Zo'n 5% van de miljoen pakketten die vandaag bezorgd zouden moeten worden, komt morgen pas aan. De komende dagen verwacht het bedrijf de vertragingen in te lopen.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 DFM. Verkeersupdate. de ANDB. In de randstad vooral file rijden op de A9. Naar Alkmaar vanuit Diemen tussen Holendrecht en Aalsmeer. Op de A10. Watergasmeer-Koenplein tussen Zeeburg en tuindorp oost kwartiervertraging. kwartier vertraging. De A12. Utrecht-Den Haag, en ongeluk bij Knoop en Prins klausplein Vanaf Zoetermeer staat Fiele, 10 minuten vertraging en de rechte rijstok is dicht. Vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Den Haag Centrum en Zoetermeer, 20 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Utrecht een half uur vertraging tussen Drieberg en knooppunt Oude Rijn. Bij Rotterdam naar Gorkum de A15 een half uur tussen Ridderkerk en Sliedrecht. Een 20 minuten vertraging naar Hoek van Holland op de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouw en het plein. A27 Almere-Utrecht een half uur vertraging tussen Eemnes en Lunetten. En als laatste de A28 Utrecht-Amersfoort. 10 minuten vertraging tussen Den Dolder en de Afrit Maaren. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik zeg bonjour, mon amour. Moi, Marcel, tu es très belle. En, en, je sais. Je suis Nederlandse. Oh. Je parle un petit peu français en ik zeg. Pracht de lance met me. Even nez de lance met me. Mijn gevoel, zeg <mimutseling> mij, dat wij vanavond samen kijken naar de champs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 Je suis Nederlander. Oh, je ben un petit peu français, een beetje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 Shut up!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 Yeah. <laughs> While people create problems Lying, shit, and vain Come lay with me in my bed And wash away the pain Take me on a journey